10 uur. Dit is Radio 1 met Sven Kokkelman. Meer beschouwingen over de onderhandelingen in Den Haag rond de coalitie. Zometeen in het vervolg van Goedemorgen Nederland is nu het NOS-journaal van 10 uur. Dorald Megens. 50-plus Kamerlid Norbert Klein neemt het stokje van Henk Krol voorlopig over. Ik word de fractievoorzitter totdat de fractie anders bepaalt, zo zei Klein vanochtend in het Radio 1-journaal. Vanochtend werd duidelijk dat Henk Krol opstapt bij 50PLUS. Dat doet hij na een publicatie in de Volkskrant. Daarin staat dat Krol als directeur van de G-krant... over enkele jaren geen pensioenpremies heeft betaald voor zijn personeel. Klein betreurt het vertrek van Krol. En ook ouderenbond Ambo vindt het een trieste zaak. Ik vind het heel vervelend dat dit allemaal is gebeurd. Henk is een hele prettige man om mee samen te werken. Uh, ja, los even van het feit dat wat er gebeurd is... dat dat natuurlijk absoluut niet kan... Uh, heeft hij wel een lans gebroken voor ouderenbeleid in Nederland... Dus ik vind het heel jammer. Politiekogels maakten in de eerste helft van dit jaar 18 slachtoffers. 17 mensen raakten gewond, één persoon overleed... blijkt uit cijfers die het Openbaar Ministerie vandaag publiceerde. De cijfers zijn wat hoger in vergelijking met de afgelopen vijf jaren... maar van een toename kan nog niet worden gesproken... omdat de cijfers behoorlijk fluctueren, zegt politiewetenschapper Timmer. De Italiaanse Senaatscommissie beslist vandaag over het politieke lot van Silvio Berlusconi. In de commissie hebben de tegenstanders van de oud-premier de meerderheid. Correspondent Rob Zoutberg. Het is echt een beslissende dag voor Silvio Berlusconi. Woensdag hebben we hem gezien toch heel alleen daar in het parlement en toch schoorvoetend mee met premier Letta. Nou, vandaag staat hij er mogelijk nog, nog lastiger voor. Het tekent zich inmiddels een stemverhouding af van 15 tegen 8 binnen die Senaatscommissie. 15 mensen voor het opgeven van die zetel van Berlusconi. Als besloten wordt om Berlusconi zijn zetel in de Senaat te ontnemen... zal het over twee weken bevestigd moeten worden door het voltallige Huis van Afgevaardigden. Na de ramp met de vluchtelingenboot bij het Italiaanse eiland Lampedusa... worden nog altijd minstens 100 mensen vermist. Gevreesd wordt dat ook zij zijn verdronken... nadat er gisteren brand was uitgebroken en het schip was gezonken. Het officiële dodental staat op 133. In Italië is het vanwege de scheepsramp een dag van nationale rouw. Op verschillende plaatsen in Nederland hebben zware regenbuien... vanmorgen voor overlast gezorgd. Vooral uit Noord-Holland komen veel meldingen binnen. In Hilversum, Laren en Bussum staan straten blank ook een aantal gebouwen is ondergelopen, waaronder een school in Laren. Ook het verkeer heeft last van de regenval. Op de A20 bij Prins Alexander werden twee kanten op in twee richtingen rijstroken gesloten. Dat ze onder water stonden. En ook een deel van de ring A10 bij Amsterdam ging vanwege wateroverlast een tijdje dicht. Inmiddels zijn alle wegen weer open. Maar de regenval heeft volgens de ANWB voor een behoorlijke drukke vrijdagochtendspits gezorgd. Het weer vanochtend nog stevige buien. Later op de dag ook zonnige periode. Het wordt vandaag 18 tot 23 graden. Nou ja, regen en dus een extra lange ochtend spits vanochtend. Dat was u wel duidelijk. Jolanda, nou eens nu. En nog uh, vijf stuks uh, Sven op de A9 ook maar richting Amstelveen bij Badhoevedorp 2 kilometer. Op de A10 de Ring Zuid richting Den Haag bij RAI 2. A12 Arnhem richting Utrecht tussen Veen en Al West en Maarsbergen 3 kilometer. Er zijn twee auto's tegen elkaar gekomen. Eentje die staat nu dwars op de weg. Tussen Veen en, en Maarsberg zijn twee rijstroken dicht. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Bodegraven en het gouw aqueduct 6 kilometer. De nasleep van een aanrijding van vanochtend. En veel mensen zijn gaan omrijden via de N11 Bodegraven richting Leiden. Daar staat voor de aansluiting met de A4 3 kilometer. Dankjewel Jolanda. Zometeen, er zijn Duitse loopgraven gevonden in een Nederlands bos... die dateren uit de Eerste Wereldoorlog. Hoe kan dat nou? Wij waren toch neutraal? Het antwoord komt zo.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 Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Krijgt, het, uh, krijgt de coalitie alsnog succes om zonder het CDA... voldoende steun bij elkaar te spokkelen bij de rest van de oppositie... nu het CDA is afgehaakt? Loopgraven uit de Eerste Wereldoorlog, ook in Nederland gevonden. Sommige ouders vinden thuis de beste school... Een schooltje, wat uh, eigenlijk gewoon een groot woonhuis bijna is. Boven woont een juf. Het is echt de meest fantastische manier van onderwijs... wat een kind volgens mij kan krijgen. En de dochtertumeur van Niel Gugnerli. Het is bijna 7 over 10. Het vervolg is dit van Caro Goedemorgen Nederland. Opnieuw is er dus gisteren weer veel gepraat en gepraat en gepraat tussen het kabinet en de oppositie. Het CDA verwees het onderhandelingsstuk van minister Dijsselbloem van Financiën naar de prullenbak. Andere partijen gaan vandaag toch weer om de tafel. 50 plus niet, maar die hebben ook geen politiek leider meer voorlopig. Kees Boman, politiek commentator van 1 vandaag en presentator van Troskawe Breed. Goedemorgen. Goedemorgen. Vanuit de studio in Utrecht, prijsje gelukkig, want hier is de lucht niet te harder vanwege een natte hond die hier vannacht heeft gelegen. Ja. Is de tactiek van het CDA om op te stappen um, uh, succesvol, denk je? Ja, ik denk dat het CDA hiermee duidelijk probeert te maken aan het uh, electoraat. Het electoraat wat het CDA vooral uh, is kwijtgeraakt. Dat zij weer een duidelijke, scherpe en heldere koers hebben. Maar die koers op zich inhoudelijk is wel heel opmerkelijk. Want die is rechts van de VVD. En uh, ja, daar zijn een aantal mensen binnen het CDA natuurlijk heel enthousiast over. Omdat ze eigenlijk wel zo'n wat Duitse, CDU-achtige koers... Uh, aanspreekt. Maar uh, binnenlands uh, is daar nog niet misschien iedereen uh, helemaal rijp voor. Maar er is wel opmerkelijk bij te zeggen dat de VVD het daar natuurlijk heel erg benauwd van krijgt. Want het CDA is nu opeens de partij die pleit voor belastingverlaging. Terwijl de VVD daar strikt genomen eigenlijk voor opgericht was. Ja, binnen het kabinet en binnen de coalitie weet ik Gingen ze er eigenlijk eind vorige week na die algemeen politieke beschouwing... al vanuit dat het CDA niet echt wilde praten? Sibrand Buma zei vorige week in deze uitzending, uh, precies een week geleden... dat hij echt wel serieus wilde praten. Waar ligt de waarheid, denk je? Ja, ik denk, de Partij van de Arbeid heeft er natuurlijk... geen enkel belang bij dat het CDA in uh, dat kabinet komt. Of liever gezegd, ik zeg al, in het kabinet komt. Maar een soort gedoogpositie krijgt uh, van dat kabinet. Omdat dat zou betekenen dat de, de Partij van de Arbeid... steeds geïsoleerder komt te staan. Want dan zou de rechter gedachten, rechtse gedachten in dat kabinet versterkt worden. Dus de Partij van de Arbeid betreurt het wel. Dijsselbloem heeft vanmorgen nog laten weten dat hij het jammer vindt. Maar ik denk diep in zijn hart niet. Hoewel, uh, er kan natuurlijk wel een jammer moment weer komen... als het met die andere partijen misgaat en uh, mis blijft gaan... en het CDA nee blijft zeggen, dan heb je natuurlijk weer het probleem... In de, in de Eerste Kamer. Maar het is op zich logisch. Die koers van het CDA is helder. Die willen meer en vooral iets anders. En die willen iets heel anders dan de Partij van de Arbeid. En daar is de Partij van de Arbeid op zich, denk ik, niet erg rauwig om. Nee, maar de vraag is of er dan toch niet een vervolgprobleem ontstaat met D66. Alexander Pechtold was natuurlijk uh, van de week tot in de late uurtjes in het torentje van Mark Rutte. Uh, noemde het een constructief gesprek. Uh, of woorden van gelijke strekking. De vraag is, als hij de hervormingen wil... en dus ook het sociaal akkoord wil openbreken... want daar komt dat dan op neer... Of dat niet uh, dan ook onverteerbaar wordt voor Dirk Samsom, die tegelijkertijd zegt dat dat nog overeind staat als een huis. Ja, en dat is eigenlijk in de kern het hele probleem van deze uh, grote operatie. Uh, uh, hoe komt deze coalitie de winter door? Het probleem is natuurlijk niet alleen om partners van buiten te vinden. Laten we het maar eenvoudig dus gedoogpartners noemen. Maar het probleem is natuurlijk ook hoeveel ruimte geven de twee coalitiepartijen elkaar in de coalitie? En de Partij van de Arbeid is natuurlijk al heel veel opgeschoven en heeft al heel veel naar het idee van de partij in moeten leveren. Dus ja, dat sociaal akkoord, daar hebben ze zo duidelijk van gezegd, in en buiten het kabinet, de PvdA-ministers en Diederik Samson, het staat als een huis. En ja, wie staat er aan de deur van dat huis te rammelen? Dat is Alexander Pechtold, die wil daar een frisse wind door dat huis laten waaien. Ja. En dat is tactisch slim, een beetje Partij van de Arbeid pesten. En de vraag is natuurlijk hoeveel de Partij van naar arbeid wat dit betreft wil en kan en durft te accepteren. Nou ja, dat zal dan de komende dagen blijken. Vandaag is de ministerraad. Gaan ze nog vanmiddag verder praten eigenlijk? Ja, ik heb begrepen dat er op een een of ander moment... wel vandaag verder overleg is. Maar ik heb ook begrepen dat een akkoord... Een, uh, met al die partijen er niet echt direct dit weekend in zit. Waarmee nee. maar weer aangegeven is... dat we hier toch wel spreken over een soort van formatie. Of noem het maar eigenlijk een herformatie. Of een uh, voortdurend doorlopende formatie... die nu stilaan bijna een heel jaar. Duurt. Ja, want dat is natuurlijk wat je vanaf uh, de zijlijn steeds vaker hoort. Begonnen begon al op de avond van de verkiezingen uh, dat Hans Wiegel zei... Uh, er moet er gewoon een brede coalitie komen. Dus met het CDA op zijn minst erbij. Ja, dat is, en dat uh, hoor je nu ook uit de mond van Jan Terlouw. Ja, uh, Jan Terlouw. Uh, gisteren en, bij uh, Dit is de Dag. Ja, en Willem Vermeen zei dat uh, al eerder, een paar keer ook in één Vandaag... Uh, ik denk dat als je uh, je telefoonboekje napluist... en alle mastodonten van alle partijen gaat bellen... dan zal iedereen wel hetzelfde zeggen. Het is natuurlijk ook wel vrij logisch om dat te roepen. Maar toch is dit waarschijnlijk op dit moment... de uh, best mogelijke route voor het kabinet. Uh, het enige is wel, als dit niet gaat lukken... Hè, wij gaan natuurlijk altijd de alsvraag wel willen beantwoorden... maar goed, als dit niet gaat lukken... is dit natuurlijk een enorm gezichtsverlies. En dan toont ook eigenlijk dit, deze aan dat het in de kern eigenlijk een heel wankel bouwwerk is. Ja, maar daar zeggen ze dan vanuit de coalitie en vanuit het ministerie van Financiën over, uh, dan is nog niet alles verloren, want dan gaan we gewoon deelakkoorden sluiten per wetsontwerp per politieke partij. En dan kan het misschien ook wel. Ja, maar dan kijk, je kunt niet zeggen dat dit een coalitie is die den dode is opgeschreven. Ook coalities die het moeilijk hebben kunnen soms langs de langs zittende kabinetten worden. Dat was ook het derde kabinet. Lubbers met de, Rus, de Partij ja. van de Arbeid. En de hele WHO kwestie. Dat hebben ze allemaal doorstaan. Ze zijn blijven zitten. Ook al was het in zichzelf geïmplodeerd. Ja. Het is alleen geen sterk beeld. En let wel, er is natuurlijk wel iets wat dreigt. Dat zijn namelijk verkiezingen volgend jaar voor de gemeenteraad en Europese verkiezingen. En de vraag is, als je per onderwerp je moet bedelen voor een meerderheid, met name dus in de Eerste Kamer, en het aanzien van dat je kabinet zo mager is en zo zwak is, en de publieke opinie zo'n beetje gaat denken van ja, wat zit daar eigenlijk voor ja. een clubje mensen, dan wordt het wel heel erg moeilijk straks met verkiezingen om beleid te verkopen, want dat heb je dan eigenlijk niet. Nee, tot slot nog even twee dingen. Uh, het kan ook weer beter gaan met de economie, die trekt langzaam maar hand een beetje aan. Het Daar wordt voor gebeden, ja. Wordt, ja. Uh, en dan kan het ook wel eens een misrekening van Sibrand Buma zijn... Uh, als straks uh, de economische wind weer in de zeilen zit... En de, pop en de populariteit van deze coalitie en van het kabinet ook weer toeneemt... dat hij dan het verwijt krijgt. Luister eens, beste vriend, jij wilde niet meedoen. Jij stond langs de zijlijn. Wat Buma nu voortdurend tegen Wilders zegt. Ja, nou ja, goed, dat is natuurlijk uh, het vooruitkijken. Laten we wel uh, wezen. De hoop is er natuurlijk wel op enige economische verbetering. En dat is natuurlijk ook een beetje de gok die dit kabinet neemt. Maar de eerste gok op dit moment is natuurlijk... blijven D66, GroenLinks en de ChristenUnie en de SGP... positief in het gesprek en willen ze eventueel bereid zijn... in de Eerste Kamer dit kabinet er doorheen te slepen. Dat is een grote vraag ja. en dat is ook een vraag met een heel groot vraagteken. Ja, en ook niet helemaal onbelangrijk, want de tijdstruk begint toe te nemen... aangezien aanstaande dinsdag de uitgestelde algemeen financiële financiële beschouwingen beginnen. Ja, dat... Dus als er dan geen plan ligt, dan krijg je een herhaling van die algemeen politieke beschouwingen, namelijk we willen overal over praten, maar we kunnen nog niet zeggen waarover. Nou, ik zou dat uh, politieke navrond vinden als er dan een debat komt over de financiële beschouwingen, wat het specialistische debat is over het beleid van het kabinet, en er ligt geen uh, akkoord, of men is nog aan het praten, dan krijg je wel een hele rare vertoning, en dan krijg je ook een hele rare positie voor de Tweede Kamer, die eigenlijk het kabinet moet controleren, en dan zou je bijna kunnen zeggen, misschien moet dat maar... vanwege de weersomstandigheden worden uitgesteld. Kees Bouwman, politiek commentator van EEN Vandaag... en presentator van Tros Kamerbreed. Morgen ja. weer te horen op deze zender vanaf 11 uur. Ja, vanuit de smet was dat in Amsterdam. Dag. Oh, vanuit de smet. Wat? Goed. Daar ga ik dan verder geen vervolgvraag over stellen. Dankjewel, Kees. Salut. Met je boeken en broodrommel naar school? Niet voor ieder kind de dagelijkse praktijk.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 Thuisonderwijs, dames en heren, staat onder druk. De staatssecretaris van Onderwijs, Sander Dekker, wil dat er een einde komt... aan de mogelijkheid om op basis van religie of levensovertuiging... vrijstelling van de leerplicht te krijgen. De Vereniging voor Thuisonderwijs en Ouders strijdt voor het behoud... van wat die ziet als de beste manier van lesgeven. Hoort u in de laatste bijdrage van Eigen Onderwijs... gemaakt door Egbert Hermsen. De is nog niet gegaan en buiten is een groepje kinderen aan het touwtje springen. Een normaal schooltafereel met gewone kinderen. Alleen de school, de werfklas in Culemborg, is geen standaard school. Het is een B3-school, een niet bekostigde instelling voor primair onderwijs. Danielle Buisman is een van de oprichters en ook juf op deze school. Als je betaald onderwijs hebt, dan moet je aan iets van 196 regels voldoen. Terwijl wij er slechts 7 hebben. Ja, een van die regels voor een, grote, voor een betaalde school is dan dat je 235 leerlingen minimaal moet hebben. En dat willen wij niet. Want? Ja, wij gaan voor de kleinschaligheid, voor korte lijnen, veel betrokkenheid, beweeglijkheid. Dat je snel een les kunt veranderen, op stap kunt, eigen initiatief. Ja. En die zeven regels waar u wel aan moet voldoen, waar moet ik dan aan denken? Dat je openheid geeft voor de inspectie om te komen. Dat je de kinderen opgeeft bij de leerplichtambtenaar. Dat je diploma hebt. Ja, heel bazaal vind ik. En ook, ook goed. De inspectie komt hier ook. Eens in de drie jaar komen ze hier kijken. En die zijn eigenlijk altijd enthousiast. Wie ook enthousiast zijn, maar hoe kan het ook anders? Dat zijn de ouders. Ik heb nu uh, één kind op school, van negen, in de derde klas. En die is hier begonnen? Die uh, is op een uh, ander initiatief begonnen. Uh, een, een soort iederwijs school wat net begon in Cunenborg. Voor het eerste jaar. Maar dat was zo vrij <laughs> dat we haar uh, uh, nou, uiteindelijk toch naar de werfklas zijn gegaan. Wat we eigenlijk ooit al wel wilden. Alleen ja, het kost natuurlijk even wat extra. Want u moet het zelf betalen. Precies, ja. ja precies. Is het duur? Uh, ja, ongeveer 300 euro per maand. Uh. En waarom kiest u voor deze school? Voor, voor uw kind? Het is echt de meest fantastische manier van onderwijs... wat een kind volgens mij kan krijgen. Qua betrokkenheid van... Uh, van de juffen. Eh, bij het is het bij de juf thuis, hè? Het is ook nog eens een, een heel bijzondere plek. Ja, ontzettend mooi uh, gebouw. Een uh, schooltje, wat uh, eigenlijk gewoon een groot woonhuis bijna is... met aan uh, de ene kant een juffe en uh, boven woont een juffe. <laughs> ja, ze leren ontzettend goed het kind echt, uh, echt kennen... en wat het kind echt persoonlijk nodig heeft. Die heb ik uit de... Ja. Oh, ja. ja, maar Die heb ik niet gepakt, die heb ik voor je gepakt. Ik, ik zal wie? hem even voor je bewaren. Maximaal 30 hebben jullie, dat, dat is de bovengrens. Uh, ja, zo tenminste 40 kinderen totaal, vanaf de kleuterklas tot en met klas 6. Het is onderwijs aan huis? Ja, ik woon er ook, absoluut. Ik kan uh, s'avonds, als ik oude gesprekken heb, dan, uh, dan ga ik gewoon even de deur door. En dan uh, kan ik gesprekken voeren of nog even op het bord iets tekenen, opschrijven. Kom, we gaan jongens. Pedagogisch uitgangspunt van de werfklas is levend onderwijs. En dat betekent voor Danielle Buisman. Dat ik het elke dag opnieuw schep. Elke dag opnieuw creëer. Dat ik in verbinding met de kinderen me af kan stemmen. Dat, ik, uh, dat de kinderen heel veel dingen mogen ervaren. Dus dat ik verhalen kan vertellen waar hun gevoel van uh, leeft. Uh, dat ze dingen mogen maken met hun handen. En dat ze natuurlijk ook tot begrip komen maar dat... Gaat vanzelf eigenlijk. Moet je daarvoor zo'n school zijn die zelfstandig privé is... en niet ja, binnen het reguliere systeem van het onderwijs zit? Ik denk dat het ook kan dat je wel binnen het reguliere systeem... levend onderwijs kunt geven. Maar het vraagt wel steeds meer. Want ik hoor ook om mij heen geluiden van... Ja, scholen waar steeds meer methodes binnenkomen, waar steeds meer regels binnenkomen... waar leerkrachten zich steeds minder vrij voelen om echt zelf hun lessen vorm te geven. Er zullen misschien ouders zijn die zeggen... ik ben niet tevreden met het vakje waar ik mijn kind in moet stoppen, ik doe het zelf. Zou dit een tussenvorm zijn tussen het doen als ouder... en aan het andere uiterste meedraaien in het systeem zoals het hoort? Ja. Ik vind het wel terecht dat er toezicht is vanuit de overheid... Maar volgens mij mag die heel bazaal. Dus als we kijken, hier, een van die zeven is ook nog... dat er een goed pedagogisch klimaat is... en dat er aansluiting is op het voortgezet onderwijs. Dat vind ik hele wezenlijke dingen om op te letten. En dan zou u ervoor pleiten... overheid, zet een stapje terug... en geef het onderwijs wel meer aan de leerkrachten en de ouders. Laat die zelf bepalen. Ja, absoluut. En als er een schoolleider is... omdat de school wel iets groter is... zou ik zeggen, schoolleider, stel je dienstbaar op... en probeer om de leerkrachten in zijn kracht te zetten. Ja. Vind je het een leuke school? Ja. ja. Waarom is die zo leuk? Uh, ja. Je mag heel veel buiten spelen. Ja. Nou, ik zou toejuichen dat leerkrachten durven... om hun eigen ideale school te verwoorden... en dan ook in daden om te zetten. Dat betekent dat niet dat je per definitie tegen het systeem moet ingaan? Het gangbare onderwijssysteem? Dat denk ik wel. Tenzij dat jouw ideale onderwijs is...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 Wat vind je dan? Die JD hier staat, is Joods. Volgende week tussen half tien en half elf in Goedemorgen Nederland. De oorlog van mijn oma. In de bijdrage van Jet Mok vanaf maandag. Dus vragen en opmerkingen zijn tot die tijd welkom via Goedemorgen Nederland.kro.nl. Straks over de oorlog gesproken, de Eerste Wereldoorlog dan. Duitse loopgraven zijn namelijk gevonden in een Nederlands bos. Hoe kan dat nou? Eerste dochtertumeur, hier is Neil Gunjerli. Een vriend van mij is arts en hij zei op een dag... Niel, jullie hebben het altijd over respect in jullie cultuur... maar ik moet toch zeggen dat ik eigenlijk weinig respect zie. Dat jullie zomaar weigeren om iemand de hand te schudden... vind ik toch echt absurd. Wat is dat, jullie? Nou, jullie moslims. Ah, moslims. Nog nooit van gehoord. En ik, ik hoor daarbij? Ja, je bent toch een Turk, of niet dan? Nou, een nationaliteit is nog geen garantie voor een geloof, zeg ik... Er bestaan Turkse atheïsten, Turkse christenen, Turkse joden... Turkse boeddhisten, net als allerlei soorten Nederlanders. Dus die vriend van mij vindt het heel vervelend... dat hij van die patiënten heeft die hem geen hand geven. Dat vat hij heel persoonlijk op. En ik denk, eigenlijk is alles in het leven interpretatie. Zolang het niet wetenschappelijk bewezen is... is alles wat we toeschuiven aan een cultuur of geloof... eigenlijk gewoon interpretatie. En alles is dan ook nog tegenstrijdig. Dat begint immers al bij onze geboorte ons lichaam en geest. Het zijn twee tegenstrijdigheden. De een zichtbaar en voelbaar, de ander voelbaar en onzichtbaar. En ja, geen hand geven, dat komt inderdaad voort uit een bepaald geloof... maar het heeft niets met seksisme te maken. Althans, het had niets met seksisme te maken. De profeet Mohammed zag in zijn tijd... dat er niet voldoende water was om je handen te wassen... en alle bacteriën geef je het snelste door, de handen. Let even op jezelf. De komende tien minuten... en vooral wat je onopgemerkt, allemaal met je handen doet. Je krapt je hoofd. Soms haal je zelfs de prut van je hoofdhuid tussen je nagels vandaan. Je kriebelt even op je neus. Of soms peuter je gewoon ongegeneerd in je neus. Je krapt even in je oor. Of haalt met een nagel het oorsmeren eruit, Of je haalt even een slaapje weg uit je ogen. Of je schapt het stukje voedsel uit tussen je tanden. Allemaal zonder erbij na te denken. Verder, stel je gaat naar de wc... Ja, als we geluk hebben, wassen we ons handen. Maar velen doen dat niet eens. En als ze het doen, dan is het even de vingers vluchtig onder het koude water spoelen. Nederland is overigens bijna het enige land waar op de wc alleen maar koud water is. Terwijl ik dat toch de enige plek vind waar warm water hoog nodig is. Maar dit terzijde. Ik roep hierbij alle artsen en ziekenhuizen op... tot het stoppen van handschudden met patiënten. Ik heb zelfs een sticker laten ontwerpen. Zie mijn website. Nee, nee, nee, nee. nee. Schuif het niet meteen terzijde. Denk er even over na. Het is geen geloofskwestie, deze handenkwestie. Nee, het is een gezondheids- en hygiëne-kwestie. En wie weet, als we geen hand meer geven... maar met alle respect elkaar in de ogen kijken en buigen... net als in het Verre Oosten... ontmoeten onze geesten elkaar misschien wel meer... dan door middel van een vervormd handje schudden... zonder enige intentie van ontmoeting. Neil en Maandag, het ochtendtumeur van Hans Bum, Lily Allen. Not fair.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 Ver. Het is drie minuten voor half elf. U luistert naar de Cairo op. Radio 1. Voor het eerst is er in Nederland dames en heren archeologisch onderzoek gedaan naar de resten uit de Eerste Wereldoorlog en wel in het Bergerbos in de gemeente Montferland. Het onderzoek werd uitgevoerd in de opdracht van Natuurmonumenten, eigenaar van het bos. Daar Floris van Oosterhout. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent projectleider bij Raap, dat is archeologisch adviesbureau. Ja. Uh, u, u hebt dat onderzoek uitgevoerd naar loopgraven uit de Eerste Wereldoorlog op Nederlands grondgebied, maar dat begrijp ik niet, want wij waren toch neutraal. Wij waren ook neutraal. Het zijn dan ook geen Nederlandse loopgraven. Het zijn loopgraven die zijn aangelegd door de Duitsers. Omdat dat ten tijde van de Eerste Wereldoorlog. dat deel van Nederland. nog bij Duitsland hoorde. En wat hebben jullie gevonden daar? Uh, dat de loopgraven de lagen, dat was, uh, dat was al bekend. Uh, ze zijn uh, een tijdje geleden al door natuurmonumenten vrijgemaakt van uh, begroeiing. Het is een heel systeem van loopgraven. met bunkers uh, die erbij horen. En dit was voor ons de kans om. Uh, een dwarsdoorsnede te maken door de loopgraven. om te zien hoe die was opgebouwd. Uh, we hebben daar wat. ...summieren resten gevonden... ...van uh, constructies die in die loopgraaf... ...hebben gezeten... Ja. Uh, dat ze zeggen de spandraden waarmee de wanden uh, zouden kunnen zijn gestut. Ja. Uh, voor de rest waren ze goed leeg uh, gemaakt. En dat is waarschijnlijk gebeurd na de Eerste Wereldoorlog. Toen de Fransen in het gebied uh, als uh, uitvloeisel van het Verdrag van Versailles de bunkers hebben opgeblazen. Ja, vanaf... want daarin werd bepaald in het Verdrag van Versailles. in die trein naartoe toen. Uh, dat er geen uh, militaire objecten in dat Duitse Rijnland mochten uh, blijven staan. Hè? Ja, Klopt. En, uh, en, en dus zijn die Fransen daar naartoe gegaan om de bunkers uh, op te blazen. En waarschijnlijk hebben ze die loopgraven op dat moment ook voor een groot deel leeg gehad. Juist. Want we weten dat die loopgraven, zeker de Duitse loopgraven, uh, uitgebreide stelsels waren waarin allerlei uitkijkposten waren. En uh, die zagen er heel wat beter uit dan het beeld wat wij hebben van de loopgraven uit de Eerste Wereldoorlog, zoals die in België waren. Uh, oh, wat modderige is dat? Dat was hier niet zo? Nee, de Duitsers die, die hadden uitgebreide stelsels. Dat waren een soort dorpen die, die echt functioneerden met, met leger, ja, commandoposten en uh, veel ah. comfortabeler. Juist. Uh, klopt het dat die Duitsers die loopgraaf hebben aangelegd uit bescherming tegen Nederland? Uh, ja, tegen het einde van de Eerste Wereldoorlog waren ze toch bevreesd dat er vanuit het neutrale Nederland een aanval zou kunnen uh, worden uitgevoerd. Um, en uit angst daarvoor is toen die, dat hele stelsel nog aangelegd. Maar ze zijn dus nooit ja. gebruikt bij, uh, bij Gevechten. Tot slot gaan jullie proberen om ze te reconstrueren en kunnen wij ze dan ook allemaal zien? Ja, ze zijn nu al te zien, maar je moet wel weten waar ze liggen. Natuurmonumenten gaat op basis van ons onderzoek en op de onderzoeken die er uh, verder naar gedaan worden... een reconstructie maken van de loofgraven en uh, dan kan iedereen ze in het prachtige Bergenbos uh, gaan bekijken. Floris van Oosterhout, projectleider bij Raap, archeologisch adviesbureau. Hartelijk dank. Graag gedaan. Einde van deze uitzending. Half elf is het namelijk snel naar Naida. De bus doet het weer en ze staat ergens in het oosten van het land. Dat klopt, Sven. Goedemorgen. Morgen. We staan vandaag in de Twentse reizen. Ja, en in de bus stoere mannen, één stoere vrouw. En deze stoere mannen en vrouwen die houden een oogje in het zaal als de politie er even niet is. De participatiemaatschappij in optima forma, of niet? U hoort het zo meteen in lijn 1 van de NTR. Dit is Radio 1. Eerst het NOS Journaal, naast mij Doral Megens. Minister Dijsselbloem van Financiën verwacht niet... dat hij het vandaag eens wordt met de oppositie. Dat zei hij voor het begin van de ministerraad. Dijsselbloem onderhandelt nog met D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP... over de begroting voor volgend jaar. Gisteren haakte CDA en 50PLUS af. 50PLUS-kamerlid Norbert Klein neemt het stokje van Henk Krol voorlopig over. Ik word de fractievoorzitter totdat de fractie anders bepaalt... zo zei Klein vanochtend op de radio. Henk Krol stapt op na een artikel in de Volkskrant vandaag. Daarin staat dat Krol als directeur directeur van de G-krant, over enkele jaren... geen pensioenpremies heeft betaald voor zijn personeel. Een commissie van de Senaat in Italië... beslist vandaag over het politieke lot van Silvio Berlusconi. In de commissie hebben de tegenstanders van de oud-premier de meerderheid. Als besloten wordt om Berlusconi zijn zetel in de Senaat te ontnemen... moet dat over twee weken bevestigd worden... door het voltallige Huis van Afgevaardigden. En politiekogels maakten in de eerste helft van dit jaar 18 slachtoffers. 17 mensen raakten gewond, 1 persoon overleed. Cijfers zijn wat hoger in vergelijking met de afgelopen 5 jaren. Maar van een toename kan nog niet worden gesproken... omdat de cijfers behoorlijk fluctueren, zegt politiewetenschapper Timmer. Dat zijn de hoofdpunten. Nog altijd het probleem op de A12, Jolanda. Op de A12, maar nu door een nieuwe aanrijdingsven Van Arnhem naar Utrecht tussen Veenendaal-West en Maarsbergen... 4 kilometer, zijn twee rijstroken dicht. Ook een aanrijding was er op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... bij Eenbrugge nog 3 kilometer, daar zijn de rijstroken weer open. Een spoedreparatie op de A7 Hoorn richting Zaandam. Voorknopend Zaandam 2 kilometer, daar is één rijstroken dicht. En net een aanrijding op de A12 van Utrecht naar Den Haag... tussen Rewijk en Gouda 2 kilometer, zijn daar drie rijstroken dicht... er blijft maar eentje open. Bij een hemel wat een ongeluk al. Allemaal. Dankjewel, Jolanda. Sterk op de weg. En vast een goed weekend, zeg ik ook tegen Dorald en tegen u thuis. Veel plezier nu met Naida in de bus. Dit is Radio 1 NTR Lijn 1. Hier is Naida, Orange Een aantal jaren geleden doken ze in Nederland voor het eerst op. De burgervaders die lastige hangjongeren op hun gedrag aanspraken. Ja, in Amerika en Engeland was het al langer een normaal verschijnsel. De Neighbor Watch is er niet alleen om vervelende jongetjes tot orde te roepen... maar ook om inbrekers te betrappen of verdachte burgers in de wijk aan te spreken. Ja, ook in ons land komen er steeds meer buurtwachters. Zijn ze in Den Haag blij mee, want er moet bezuinigd worden bij de politie... Oplettende burgers zijn al handig. Een echte participatiemaatschappij, zoals de VVD dit zou zeggen. Niets mis mee als burgers bijdragen aan een veilige leefomgeving. Maar ja, de vraag is: waar ligt de grens? Waar en wanneer stopt de bevoegdheid van de burgerwacht en komt de politie weer om de hoek kijken? En gaat zo'n overdracht wel goed? Wat vindt u? Denkt u dat buurtproventie in de wijk helpt? Wat vindt u van sociale controle door de buurt? Want dat is wat je erbij krijgt. Laat het ons weten. Mail naar lijn1 Twitter kan ook Hashtag lijn1 radio. En natuurlijk kunt u bellen 0800 1121. Welkom bij Lijn 1. Hey baby! En die staat vandaag in Overijssel. In Rijzen zitten de heren van de burgerwacht Venenslaag en De voorzitter zit in de bus, Peter Schabens. En de man die alles weet van de ICT... en via de ICT de stad veilig moet gaan maken, Johannes. En de jongeman die rondloopt als burgerwacht, Hadon. Allemaal welkom. Ik begin bij de voorzitter, Peter Schabens. Afgelopen week, afgelopen zomer zijn er heel veel inbraken geweest... en de afgelopen dagen ook. Wat is er precies hier aan de hand? Nou, wat er aan de hand is, is uh, ons niet bekend. Waarschijnlijk liggen wij goed uh, aan de uitvalswegen. En uh, kan men snel uh, via de autobaan het land misschien weer verlaten. Uh, ja, het proble probleem is hier, uh, is hier bekend. En vandaar uh, de oprichting van de burgerwacht. Want de politie doet haar werk niet goed genoeg? De politie doet haar werk wel goed genoeg. Maar we weten allemaal dat de overheid moet bezuinigen. Dus dat is ook op de politie gebeurd. En ze kunnen niet dag en nacht hier in de wijk met uh, tien auto's staan natuurlijk. Dat is niet mogelijk. Dus ja, dan wordt er aangestuurd op de zelfredzaamheid van de burger. En vandaar dit burgerinitiatief. Hey, en jullie als burgerwacht zijn opgericht in juni? Dat klopt. En wat hebben jullie gedaan vanaf juni tot nu? Nou, de, daarvoor waren uh, een aantal inbraakgolven geweest. En toen was ik zelf zoiets van, nou, nou is het mooi geweest. We gaan niet uh, starten. Toen heb ik heel snel mijn buurman erbij gevraagd. En... Ja, We zitten nu op uh, ruim 70 leden, waarvan 45 echt uh, actief zijn. En uh, een, gro een groot deel daarvan is ook super actief gewonnen en super gemotiveerd. En het gaat gewoon hartstikke goed. Wat betekent dat, super actief, super gemotiveerd? Wat doen jullie? Nou, je moet je voorstellen: natuurlijk, iedereen, het is een jonge wijk. Iedereen heeft een, uh, een sociaal leven, die heeft uh, een baan. Vaak dat de vrouw ook nog bijwerkt, we hebben kinderen. Dus je kan niet elke nacht kun je gaan serveren. Dus je moet dat doen als je tijd hebt. Nou, en er zijn gewoon heel veel mensen die gewoon er echt tijd van maken. Ja. Maar leg me toch even, om. Jij, hoe oud ben jij? Om even te ik ben om... zelf 18 jaar. 18? Ja. Jong om je ja. aan te sluiten bij zo'n burgerwacht. Maar kun je me even uitleggen? Je, ik kan me voorstellen dat je denkt, ik sluit me erbij aan, want uh, te veel inbraken, auto, in huizen, in auto's. Maar wat doe je dan precies? Nou, wat wij persoonlijk gewoon veel doen, is we gaan groeperen in een groep. Vanuit daar de handen aan gaan we met twee personen gaan we lopen of fietsen, doen we veel. En dan lopen we gewoon een ronde door de wijk of fietsen we. En we gaan gewoon verdachte dingen zoeken we vaak op, zoals bijvoorbeeld uh, ramen die openstaan, wagenwijd. Uh, of je ziet ladders uh, in het openbaar liggen of tegen huizen. Uh, auto's wat los zijn, uh, ramen wat los zijn. Die noteren wij vaak, uh, geven we dan een briefje, doen we door de brievenbus met daarop... Uh, ...het gevolg ervan als er iets gaat gebeuren. Um. Oké, okay, dus je loopt stel mijn raam staat open en ik woon hier... ...dan klop jij aan of je gooit een briefje bij mij door de brievenbus... ...doe je raam s'avonds dicht? Wij kloppen zelf niet aan, we gaan niet aanbellen. We oh, doen alleen, niet. Nee, we doen alleen een briefje door de brievenbus. En nee, voor een tien keer de volgende dag krijg je direct een, uh, een waarom, positieve melding Waarom bellen over. jullie niet aan? Waarom niet? Omdat het uh, gewoon s'nachts gebeurt... ...en om de mensen niet uh, onrustig te maken... Ja. En waarom doen jullie het s'nachts? Want je bent de 18, je werkt, studeert. Ja, ik werk. Oké, okay. maar waarom s'nachts? Waarom s'nachts? Omdat uh, de meeste inbraken worden s'nachts gepleegd. Oké, okay, maar dan snap ik dat je even kijkt welke ramen staan open. En als jij een briefje bij mij in de brievenbus doet, dan doe ik morgen mijn raam dicht. Nou, heel goed. Maar wat nog meer om inbraak te. Ver... Maar stel dat je daar loopt en je ziet iemand die net bezig is om een auto deur open te krijgen. Ja, wat er dan gebeurt, dan moeten we direct gewoon een politie bellen hebben het lokale nummer daarvan, we Of we hebben een horecalijnnummer, dat is een, een speciaal nummer. Daar kunnen we direct de politie op informeren. En dan zijn ze hier binnen vijf minuten, zijn ze hier ook. En aan hand daaraan, ja, wij mogen voor de rest zelf niks uitvoeren. We blijven wel op afstand en we houden onszelf natuurlijk als eerste veilig. Ja, hey, maar zitten die mensen, hè, bij, wie jij, bij wie jullie dan een briefje in de, in de brievenbus doen... van uh, uw auto zat niet op slot of u had een ladder voor het, voor het raam staan. Zitten die te wachten op jullie advies? Uh, de meeste mensen zijn er heel aansprakelijk over en positief... dat ze toch even een melding krijgen van... Uh, letteren volgende keer beter op. Ja. Oké. Okay. Peter Chabans, voorzitter van de Burgerwacht hier in Reizen. Nou zijn jullie sinds juni opgericht. 70 mensen, zeg je, die actief zijn. S'nachts gaan jullie door die straten. Maar toch is er ook de afgelopen nachten... zijn er zijn weer auto-inbraken geweest. Ja, dat klopt. Kijken, kijken zijn... jullie niet goed? Natuurlijk ja, kijken we wel goed, maar we kunnen niet overal tegelijk zijn. Kijk, we zijn een, een, een stukje extra ogen en oren van de politie. Maar niet genoeg. Dat zeg jij, maar je weet niet waar wij voorkomen hebben. En dat kun je niet meten. Kijk, we weten niet, wat, als we niet gelopen hadden, hoeveel inbraken het dan zijn gepleegd. Ja. Dat is het lastige van het verhaal. En uh, wij hopen door een aantal cijfers te kunnen krijgen van de politie... op de lange termijn kun je zien, heeft het nut gehad, ja of nee... Dus dat is gewoon het lastige in het, in het hele verhaal. Maar het heeft zeker zin. Het gaat niet alleen om de veiligheid, maar ook om het veiligheidsgevoel van de burger. Mm -hmm. Want voelen mensen zich veiliger sinds jullie dit zijn? Ik denk het wel. We krijgen heel veel positieve reacties. En, ja, en buiten dat veiligheidsgevoel is ook een stukje sociale cohesie. Ik bedoel, Ik Je wordt wel bewuster van je buurt, bewuster van je buren... Ja. En mensen zijn gewoon veel alerter, Want we krijgen ook via de mail heel veel tips binnen. En verdachte situaties. Wat voor tips krijg je dan binnen bijvoorbeeld? Uh, een verdachte auto staat daar en daar. Mensen stappen uit, maken foto's. Uh, uh, die worden dan doorgespeeld aan de politie. En uh, die gaan ermee aan de slag. Dat is dus uh, niet ongepraak. Ja, spraak. maar dat vind ik dan toch, denk ik, verdacht. Hoe definieer je verdacht? Dat is heel Stel dat lastig. ik een leuk vriendje heb en ik zit in de auto. Dan uh, kies ik een leuke plek. S'avonds. De zon schijnt al niet meer. Het regent. En dan denk ik, nou, even gezellig een hoekje opzoeken. Nou, op moment, en, dan, uh, en dan komen jullie langs. Ja, op het moment dat wij langskomen en we zien dat jullie in een innige omhelzing zitten... dan zullen wij daar uh, niet op reageren. Maar als jullie foto's gaan maken om je heen... Ja, dan, zal, uh, dan zal je worden aangesproken. Dan uh, stellen we ons voor we zijn van de burgerwacht. Ik zou dat heel vervelend vinden. Ik woon in Amsterdam en ik vind het niets fijner dan met alle steeds als het weer verandert... mooie foto's te maken van de gracht als ik daar loop. Stel dat ik bij mij in de wijk in Amsterdam wordt aangehouden... en tegen mij wordt gezegd waarom sta je hier te wat te Dan zou ik toch echt behoorlijk pistaf zijn? Nou, ten eerste word je niet aangehouden, maar gewoon aangesproken. aangesproken. Aangesproken. Dan zou ik denken, ja, daar gaat jou toch niks aan dat ik hier foto's sta te maken. Hè? Als ik me dan nou netjes voorstel en ik zeg, hallo, ik ben Peter van de burgerwacht. We hebben hier uh, heel veel inbraken gehad in deze wijk. En we zijn met al letter... En uh, ja, mijn vraag is eigenlijk: wat is het doel van uw, uh, van uw bezoek? Dat is toch een nette vraag? Ik heb gewoon ietsje op antwoorden. Ja, nou, als je het zo doet en er zo bij kijkt. Ja, dan <laughs> <laughs> zo bij blijft kijken. Dan heb je kans dat ik aardig blijf. Ja, nou, dat bedoel ik maar. Hey, over, over de cijfers. Jullie hebben inderdaad, jullie kunnen nog niet vaststellen: van, maakt het wat uit? Ik bedoel, hè, zorgen jullie ervoor dat er minder inbraken zijn? Dat, dat weet je niet precies. Uh, aan de telefoon Marco van der Land. Marco van der Land is onderzoeker aan de VU... aan de Vrije Universiteit in Amsterdam... en is op dit moment bezig met een groot onderzoek... in opdracht van de politie over burgerwachten in ons land. Goedemorgen, Marco ja. van der Land. Hi. Goedemorgen. Weet je intussen al, want jij bent nu nog bezig met je onderzoek... maar weet je al hoeveel burgerwachten we hebben in Nederland op dit moment? Nou, ik kan een schatting doen. Uh, ik, heb er, uh, ik heb er van 122 uh, in het land... ...daadwerkelijk vastgesteld dat ze er zijn. Hè? Dus die hebben het ook zelf bevestigd. En ja, mijn schatting is dat er dan in totaal zo tussen de 200 en de, en de 300 uh, actief zouden kunnen zijn in Nederland. Ja, en is er nog, ik bedoel, zitten ze verspreid over het hele land... ...of zijn er delen van het land waar ze actiever zijn dan in de andere delen? Uh, nou, je ziet wel wat concentraties, uh, bijvoorbeeld in de regio Rotterdam. Uh, Liddenkerk, Schiedam, Rotterdam. En uh, in Den Haag zijn er uh, een heel stel uh, buurtpreventieteams uh, uh, actief. Of buurtwachten, dat dus is net hoe je ze wil noemen. Mm -hmm. uh, in Tilburg zijn er uh, geloof een stuk of negen. In Bergen-op-Zoom zijn er aardig wat. Ja. Dus je ziet uh, op een aantal plekken dat het als een soort van uh, olieflex manier, uh, uh, werkt. En we steken elkaar een beetje aan en, om, uh, maar... om uh, op die manier actief te zijn. En wat ga jij nou de komende tijd precies uitzoeken in opdracht van de politie? Ja, nou, ik heb het feitelijk allemaal al uitgezocht. Dus het onderzoek is, is eigenlijk afgerond. Maar wat ik heb gedaan is dat ik, uh, uh, ja, eigenlijk samen met drie studenten zijn we gewoon erop afgestapt. Ja. En hebben we uh, het maar gewoon eerst, eerst eens in kaart gebracht van wat voor soort mensen gaat. gaat het, hoe vaak uh, lopen ja. ze nou hun rondes, dus hoeveel mensen lopen mee. Hoe verhouden ze zich tot de politie en de gemeente. Wat levert het zoal op? Nou ja, eigenlijk zo'n hele... Gewoon een eerste thermometer erin gestoken, als het ware. Ja, en wat zijn, kun je even in het korte aangeven, wat zijn de opmerkelijke dingen die er zijn uitgekomen? Gaat het vooral om mannen bijvoorbeeld? Ik denk dan, mijn burgerwacht, als ik kijk naar de voorzitter die hier in reizen, denk ik, nou, wow, die ziet er stevig uit, er kan geen vrouw ja. tegenop. Nou, dat kan ik niet precies zeggen, want ik heb, ik heb niet een grote enquête gedaan onder die 122 die ik heb gevonden, dus dat weet ik gewoon niet precies. Maar ik heb wel een paar indrukken. Uh, ja, of, het, of het meer mannen of vrouwen gaat, ik geloof wel iets meer mannen, denk mm -hmm. ik zo in het algemeen. Maar ik weet het niet precies. Ja. Wat ik eigenlijk uh, vooral vond was uh, dat het een heel vitaal fenomeen is. Hè. Dus, dus je ziet het op wel heel veel plekken, soms gewoon toch nu opduiken. Uh, dat ze heel erg verschillend zijn. Het, het is natuurlijk toch wel een heel verschil of je in een goede wijk, een, een, een middenklasse wijk, een inbraakgolf aantreft en daar iets als, als burgers iets aan gaat doen. Of, of je woont in de, in, de, in de Schilderswijk in Den Haag. En je bent er vooral op uit om, um, om de overlast van jongeren te beperken, bijvoorbeeld. Ja. Dus er zijn gewoon totaal verschillende contexten. Heel verschillende soorten buurtwacht heb je. En er zijn ook op heel verschillende manieren worden ze aangestuurd. Sommigen zijn echt heel autonoom en doen de dingen vooral het liefst zelf. Maar het grootste deel, en bijvoorbeeld uh, uh, ja, nou, wat de wat voorzitter, uh, Pete, wat, wat Peter zegt in de uitzending, over we zijn de ogen en de oren van de politie. Ja, dat zie je ook heel erg vaak. Dus dat, daar zie je ook wel een soort uh, variatie in. Ja, en... En Marco, uh, ja. over die politie, kun je daar iets over zeggen? Gaat die samenwerking tussen die burgerwachten en de politie... gaat dat altijd goed of gaat dat vaak goed? Nee. Of zeg je, nou ja, nee. ook dat is heel verschillend... of dat goed gaat of niet? Nou, wat ik wel opvallend vond... was dat het eigenlijk heel erg vaak goed gaat. Um... Um, uh, ik, en ook veel vaker goed dan tussen burgers en de gemeente. De gemeente is ook vaak een belangrijke partner in dit soort van uh, fenomenen. Mm -hmm. Maar met de politie, uh, uh, daar zijn over het algemeen de buurtwachten heel tevreden over. En ook, en ook andersom. Ja. Um, uh, ik zou denk ik de opstelling van de politie vooral typeren als, als in principe bereidwillig. Maar ook tegelijkertijd terughoudend. Uh, omdat zij natuurlijk van nature de rol hebben gehad om voor de veiligheid te zorgen. En, en burgers zijn relatief uh, nieuwe spelers in het uh, in het spel. Ja, hey, en tot slot Marco van der Land. Kun je zeggen, dit is een nieuwe trend? We kunnen de komende tijd nog veel meer burgerwachten verwachten in ons land? Nou, ik vermoed eigenlijk van wel. Uh, omdat, uh, omdat de overheid natuurlijk continu roept dat burgers uh, zelf verantwoordelijkheid moeten nemen. En zelfwetzaam moeten zijn. Ja. Dus dat denk ik. En, uh, nou ja, wat ik zei, het werkt ook een beetje als een olievlek. En, dus, uh, en dat heeft er ook mee te maken dat als je in de ene buurt een, een team opricht... En die inbrekers die zeggen, nou, hier, hier, lopen, hier loopt een hele effectieve buurtwacht rond naar, naar de aangelegen wijk. Dan is het aan die burgers om ook een buurtwacht op te richten. Dus, dus in die zin uh, werkt het ook denk ik wel een beetje zelf, uh, zelfversterkend. Okay. En, het heeft, en dat, wat de voorzitter ook zegt, um, het, heeft, het gaat natuurlijk niet alleen om veiligheid. Het is ook uh, dat, dat, uh, dat bewoners elkaar tegenkomen op straat... elkaar durven aan te spreken. Ja. En daardoor ook een, uh, ja, een, een positieve verandering kunnen bewerkstelligen in de buurt. Dankjewel, je wel, Marco van voor je uitleg. Dankjewel. In de bus ga ik terug naar Peter Schabent... de voorzitter van de burgerwacht hier in Rijssen. Hoe gaat die samenwerking met de politie hier in Rijssen? Die gaat uh, eigenlijk heel goed. We hebben uh, regelmatig contact. Ook met, uh, met de wijkagenten andere agenten. En het is, ja, het is iets nieuws natuurlijk... En het moet, uh, het moet landen, het moet handjes en voetjes krijgen, het moet ontwikkelen. Het heeft gewoon tijd nodig. Ja. En ja, ik ben er wel tevreden over wat dat betreft. Maar dan zit ik me even af te vragen hè, in, de, in de praktijk. Stel, uh, jij loopt daar Peter en, en Hadon, jij loopt daar ook rond en je ziet iets en je houdt iemand nou ja, tegen, mag ik dus niet zeggen. En je spreekt iemand aan en zegt, wat bent u hier aan het doen? Ja. Uh, het kan zijn dat iemand agressief wordt en, en nou ja, er ontstaat er iets. En op een gegeven moment bellen jullie de politie. En dan komt de politie en dan zegt de politie en nu nemen wij het over. Ik bedoel, is dat dan heel makkelijk om dan te zeggen... ik trek me terug en neem het maar over? Of zit je nog zo in die adrenaline dat je denkt... ja, de politie neemt het over, maar wij zijn nog niet klaar? Nee, um, zoals ik eerder zei, we zijn de ogen en de oren... de extra ogen en oren van de politie. En zo stellen we ons ook op. Dus we melden het. We blijven op afstand. En als we aangesproken worden rechtstreeks... dan is het natuurlijk iets ander verhaal. Maar je bent en blijft de ogen door de politie. Ze komen eraan en wij trekken ons terug. En jullie trekken je terug? Ja. Maar Johannes, jou hebben we nog niet gehoord. Ja, had je vooral met die ICT bezig. Mag je straks iets over vertellen, maar toch even. Je, houdt, je, je ziet iets gebeuren. En uh, je hebt gezien dat iemand inderdaad inbreekt in een auto. De politie is er niet binnen vijf minuten. En de man rent weg. Ren je achter de maan? Uh, nee, zoals Peter ook uh, zegt. Uh, we zijn echt gewoon de ogen en oren van de politie. Jongens, jullie herhalen dat nee, steeds. Maar is dat we, echt in de praktijk niet? Ja, ik kan nee, me niet dat voorstellen dat, dat bij... je er niet achteraan rent en denkt... en nu geef ik hem een schop. Nee, kijk, uh, uh, Peter is, zoals je zei, een, een forse man. Uh, die, kan, uh, die kan zichzelf nog wel verdedigen. Nou, jij ziet er ook sterk in stevig uit. Het is niet de bedoeling dat we als een knokploeg zeg maar, gaan overkomen. Het is gewoon voor de veiligheid van de mensen... Om, uh, om, de, om, de, om het veiligheidsgevoel eigenlijk te vergroten. Ja. En uh, ja, iedereen, iedereen is daar vrij om op te treden, zoals zij dat willen. Alleen, uh, ja, we zijn er echt gewoon preventief. En, Alleen preventief, uh, ja, en preventief. geen knokploeg. Geen knokplof. nee. Ik ga naar Herman van Gunsteren. En Herman van Gunsteren, rechtsfilosoof en oud-hoogleraar politieke theorieën. Goedemorgen. Goedemorgen. Denkt u, ja, u, u heeft uw bedenking hè, bij die burgerwachten... Kan ik dat zo stellen? Ja. Nou ja, we hebben de, het is niet zo nieuw. We hebben daar ervaring mee. Vroeger in de, in de Italiaanse steden in de middeleeuwen... had je per, per buurt een eigen militia. En uh, we hebben tegenwoordig ook nog wel de bescherming van de maffia. En die komen je beschermen. Maar ze, ze, ze, ze, je moet ook betalen. De, en we hadden vroeger in, in, in Oost-Duitsland... bij de he, veiligheidsdienst de informele medewerker... De ogen en de oren van het gezag. Mm -hmm. Dus, dus er, er zijn wel, wel problemen mee. Ik, ik ben helemaal niet tegen. Maar je moet ook wel zien hoe het uh, kan, uh, kan ontsporen. Ja, en, want als... en, en, en de mensen nu: de, de, de politie wordt geacht kennis te hebben van de wet en omgaan met geweld, wanneer kan dat er niet. Ja. En de gewone burger, ja, die heeft verstand van zijn eigen notie van fatsoen... maar vaak niet van wat de wet mag. En je hebt ook geen, eh, geen wapens. Dus wat je ziet, hier, ik woon zelf in Amsterdam... als je de verkeersregelaars, die, die staan dan... en nu worden soms uitgescholden of mensen die op ze inrijden... die zijn betrekkelijk weerloos. Dan, dan is de verleiding voor de overheid om te zeggen... ja, maar die burgerwacht moet toch ook een zekere mogelijkheid... van geweldsuitoefening hebben, want het loopt uit de hand. Mm -hmm. Dus het, het, het, het is niet zo'n zo makkelijk fenomeen om in toon te houden, denk ja. ik. ik wij, echt... wij hebben de, de politie, dat, dat je het geweldmonopolie bij de staat hebt, dus alleen de politie en het leger en eigenlijk anderen mogen dat niet, ja. dat is betrekkelijk nieuw in de geschiedenis. En, en wat, ik hoor u een paar dingen zeggen. Aan de ene kant hoor ik u zeggen, deze, ik zeg maar even, deze jongens, deze heren lopen misschien zelf ook veiligheidsrisico's. Want ze zijn niet gewapend. Dus wat als zij ze zelf worden aangevallen. En aan de ja. andere kant, als zij te veel macht krijgen. Uh, wordt ja. het zij eigenlijk een soort gevaar voor de omgeving? Maar hoe, ja. en toch, als ik, ik, ik heb deze heren nu een paar keer gevraagd... Dan heb je dan niet de neiging om te schoppen? Zij blijven heel braaf mee aankijken en zeggen... nee, wij zijn alleen maar preventief en wij gaan niet ingrijpen. Ze zitten ja. nu ook heel erg te lachen als brave schooljongens. Ik weet het niet. Maar waar, waar komt dat kantelmoment? Waar zou het kunnen dat nou ja, deze drie dat, heren kijk, ineens je, wel een knopdoek worden? Je begint met enthousiasme en goede bedoelingen... En, en... De heren, en ik weet niet of er ook dames bij zitten, maar die, die, die zijn er wel uh, natuurlijk ook. Mm -hmm. uh, ja, je begint met goede bedoelingen en dan ga je bijstellen en je zegt, dit gaat niet en dat gaat niet. Uh, denk maar hier aan de verkeersregelaars, dan denk je, nou, dan moet er toch iets anders, dus dan moeten we meer bevoegdheden geven en zo. Dus er zitten, er zitten problemen aan. Ja. En, en, en ja, elke burger heeft, dat is al zo, heeft het recht om als de politie er niet is, bij een misdrijf iemand uh, te arresteren en over te dragen. Alleen de vraag is hoe doe je dat? Vooral wanneer je niet weet of er wapens in het geding zijn. Ja. En dat zie je ook de heren zeggen. Van, uh, dat hoor ik nu van. Ja, dat doen we niet. We zijn alleen de ogen en de oren. Uh, ja, dat is de vraag of dat zo blijft of dat voldoende ik, is. We vragen met aan Peter Sabbens, de voorzitter. Peter. Ja. Nou, mijn eerste reactie: we leven niet meer in de middeleeuwen. We zijn ook geen uh, dictatuur. Dus de tijden zijn veranderd. En ja, kijk, als burger heb je natuurlijk wel het recht op een burgerarrest. Dat ten alle tijden. Maar dat is niet onze taak. Wij zijn nog steeds de ogen en oren van de politie. En wij gaan niet in op, op een inbreker. Dus wij zien nee, ook niet het weet, probleem ik, ik, waar nee, u... Ik weet dat we niet in de middeleeuwen leefden. Alleen het werd telkens gezegd dat het zo nieuw is. En ik zeg, de, de, de, de orde in de steden is vaak begonnen met, met militia's in de buurten die dat beschermden. Je kan dat zien ook. Dus ik zeg niet dat we in de middeleeuwen leven. Maar het is niet nieuw. Nee, en okay, je goed. dus ervaring daarmee ook, wat, wat de, hoe het uh, uit de rails kan lopen. Ja, en als je zegt, we leven alleen maar nu, dan zet je die ervaring opzij. Dat is alles wat ik naar voren breng. En meneer Herman van Gunster, hoe kun je het voorkomen? Hoe kunnen we voorkomen dat er toch ouderwetse Italiaanse toestanden ontstaan? Nou, je moet beducht zijn op, op de sluipende afgeleiden daarnaar. Kijk, je kan zeggen, wij zijn geen dictatuur, weet ik wat. Ja, in, in, in, ik, ik ben dan de oude, ik, ik heb nog in de oorlog geleefd. In Duitsland was eerst geen dictatuur en, en, en later wel. Ja. Dus die, die, die ontstaan vaak uit goede bedoelingen. En je moet daar alert op zijn. En als je dus de geschiedenis opzij schuift... ja, dan, dan loop je blind in dezelfde gevaren. Ik zeg dus helemaal niet dat je het niet moet doen... Mm -hmm. maar, maar je, maar moet, je alert moet wel zijn. Uh, van de ervaring van anderen... en ook hoe je vast kan lopen daarmee gebruik maken zodat je tijdig kan ingrijpen. Dank u wel. Fijn dat u het even wil uitleggen. Dank u wel, Herman van Gunsteren. Even terug naar de bus. Als je, als je dit zo hoort... Gadon? Uh, als, je, als je meneer van Gunsteren zo hoort... dus het kan zijn dat je begint met een enthousiasme... waar jij nu ook nee. mee begint. Ja. Maar het kan ook overslaan in dat je denkt... en nu wil ik meer macht. En nu ga ik eens even laten zien wat ik ervan vind. Hoe nee. voorkom je dat dat gebeurt? Kan dat? Um, nou, op zich, uh, wat er gewoon gebeurt, Stovo, je gaat wat zien. Je gaat een uh, vrachtpersoon zien over inbreken. En je veiligheid voor jezelf gaat natuurlijk als eerste voorop. En ja, je weet gewoon niet wat er gaat gebeuren. Je kunt nu wel zeggen van, uh, ik ga hem aanhouden, ik ga er wat mee doen. Maar het kan ook wezen dat je gewoon uh, gigantisch hard wegfietst. Dus de mogelijkheid voor elk persoon is gewoon anders. En daar kan, kan niemand een normaal antwoord op kunnen geven op dit moment... Peter. Ja, het is gewoon, we hebben ook gewoon hele heldere kaders met de politie en met de gemeente. Ja. En daar hebben we ook regelmatig we daar gesprekken over en die blijven we ook steeds, steeds hanteren. Dus dat wij een politie gaan worden, ben ik niet bang voor. Oké. Okay. Fijn om dat in ieder geval te weten. Johannes, nog even tot slot. Want jij bent behalve, jij loopt niet zozeer mee op straat. Maar jij bent heel erg bezig met het ICT-verhaal. ik ja, even in de laatste minuut vertellen wat dat precies is? Um, nou, we hebben, uh, zoals Marco al zei... we hebben gezien dat er een trend is. Uh, omtrent burgerwachten-initiatieven. En daarom hebben wij uh, een online platform ontwikkeld. Dat heet mijnbuurtnu.nl. En daar kunnen burgers uh, zich een online buurt gaan starten... En zo eigenlijk met elkaar verenigen. En informatie met elkaar uitwisselen. En uh, op die manier maak je het gewoon mogelijk... dat er online een, uh, uh, een informatievoorziening ontstaat... die ook zo de veiligheid gaat versterken. Maar ook de saamhorigheid onderling... Uh, uh, beter maakt. En dat zijn dingen die gewoon heel, uh, heel erg spelen op dit moment. Ja. Hey, en jullie gaan nu ook binnenkort, kom je met een nieuwe website? Ja, hij is nu, vandaag is die live gegaan. Ah, okay. Speciaal voor jullie. is uh, goed. Mensen kunnen er zich nu gewoon uh, aanmelden, gratis aanmelden. En die kunnen dan een, uh, uh, een eigen, uh, eigen buurt gaan starten, als die er nog niet is. En als de buurt er al is, dan ja. kunnen ze uh, lid worden van die buurt. noem Nog maar even de site. Uh, Mijnbuurtnu.nl Mijnbuurtnu.nl Ja. Oké. Okay. Nog één van jullie het laatste woord, de voorzitter, Peter. Het laatste woord. Oh, dat was spannend. Um, ja, ik wil graag uh, ook uh, gebruik maken van de mogelijkheid om de buurt op te roepen, om zich meer aan te melden. Ik Bedoel, we gaan ook straks in, uh, of straks doen we eigenlijk al meer in de avonden gaan we lopen. De tijd van inbreken gaat, uh, gaat veranderen. Ja. Want straks is half acht is donker. Dus jullie moeten eerder gaan lopen. Dus we gaan eerder lopen, want zodra om half acht ergens de lampen uitgaan. Kunnen we vanuitgaan dat het uh, ja, niemand thuis is? Oké, okay, dus de mensen in reizen gaan voor het dan iets eerder het avondeten klaarmaken. Waarschijnlijk wel. <laughs> Goed, heel veel succes. Fijn dat jullie dit doen. En ik wil toch nog even zelf het laatste woord nemen door te zeggen, ik hoop dat het jullie lukt om ook objectief te blijven. En dat hoop ik voor alle burgerwachten. Dat we niet al onze eigen vooroordelen en uh, buurtvettes gaan uitzoeken uit uh, vechten op straat. En ik hoop dat ook, ook dat jullie geen sociale controle worden. En ik hoop dat jullie nooit gewapend zijn. Dat zijn we zeker niet. Behalve met een schepzakdoek. <laughs> Heel goed. Dank wel. Dit was het weer. Lijn 1 voor vandaag. Maandag zijn we er weer. En we weten nog niet waar vandaan. Mooi weekend. Van 7 tot 8. Manjaren, een eerbetoon aan Johannes Van Dam... met kookboekenspecialist Jonah Freud... chef -kok Geert Burema, filmmaker Bianca Dam en een reconstructie van Van Dam's beroemde paroolrubriek... proefwerk. Luister naar Manjaren vanavond van 7 tot 8. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Kom aanstaande zaterdag naar de NVM Open Huizendag. Kijk op funda.nl, powered by NVM, voor de deelnemende huizen. Tot zaterdag op de NVM Open Huizendag. Ik vlieg veel, maar ik parkeer mijn auto dus nooit op Schiphol. Nee, ik laat hem daar parkeren. Ik geef mijn sleutels gewoon af aan de balie. Hoe makkelijk is dat? Met een vertrouwd gevoel je auto achterlaten. Dat is nou parkeren met de P van Schiphol Valley Parking. Kijk op schiphol.nl, dan weet je dat je goed staat. Ik ben Hans Dulver, Dulfer, tennoorsaxofonist